Harlekijn helpt Colombien. De volgende dag smeekte Colombien haar vader haar niet te laten trouwen met kapitein Blaaskaak. Maar meneer Pantalon bleef volhouden. Vader, ik heb hem nog nooit gezien. Ik kan toch niet trouwen met iemand die ik nog nooit heb gezien? En Harlekijn heeft gezegd dat hij niet aardig is en dat hij altijd tegen mensen schreeuwt. En hij is heel oud, bijna net zo oud als uw vader, snikte ze. Meneer Pantalon stampte met zijn voeten op de grond en riep woedend... Ik wil er geen woord meer over horen. Je trouwt volgende week met blaaskaak en daarmee uit. Colombien holde naar haar kamer en liet zich op haar bed vallen. Harlekijn, die in de keuken bezig was, hoorde haar huilen. Hij voelde zich ongelukkig, omdat zijn lieve Colombien zo'n verdriet had. En ook hij begon te huilen. Er vielen grote tranen in de soep, die daardoor veel te zout werd. En daarvoor kreeg hij natuurlijk weer stokslagen van de oude meneer Pantalon. S'avonds sloop Harlekein de trap op naar de kamer van Colombine. Hij klopte op de deur en fluisterde. Alsjeblieft, Colombine, houd op met huilen. Ik heb misschien een oplossing. Kapitein Blaaskaak heeft jou toch nooit gezien? Nee, nooit snikte Colombien, terwijl ze de deur op een keertje opendeed. Hij wil alleen maar met me trouwen, omdat hij weet dat vader rijk is. Harlekein begon te lachen, maar Colombien begon nog harder te huilen. Hoe durf je te lachen, vervelende jongen, snikte ze. Ik haat je, ga weg. Harlekein huppelde vrolijk de trap af en ging naar buiten. Hij stapte in een bootje en voer over het kanaal naar de herberg. In de herberg stond kapitein Blaaskaak tegen de tapkast geleund. Een rondje voor iedereen, riep hij. En als ik met Colombien getrouwd ben, mogen jullie elke dag bij me op bezoek komen. De herbergheer kuchte. En als u getrouwd bent, zult u dan ook eens uw rekening betalen, vroeg hij. Zeur niet, schreeuwde de kapitein. Ik betaal heus wel. Hé, hey, wat doe jij hier? Jij, daar, met dat rare pak? Ik wil u graag even spreken, kapitein, zei Harlekin beleefd. En wie zegt dat ik naar zo'n maloot wil luisteren? Mijn meesteres, de schone Colombien, heeft me gestuurd, zei Harlekin. Waarom heb je dat niet eerder gezegd? Schiet op, Vlegel, wat heb je te vertellen? zei de kapitein. Colombien heeft gehoord dat u heel knap bent om te zien, zei Harlekin. Ze wil u graag ontmoeten. De kapitein begon te grijnzen. Haha, mijn bruid wordt ongeduldig. Nou, dat verbaast me niet. Ik ga meteen met je mee. Nee, dat kan niet, zei Harlekin en sprong in zijn bootje. U mag pas morgen om twaalf uur komen, dan is haar vader niet thuis. De volgende ochtend moest Harlekin van meneer Pantalon zo hard werken, dat hij geen tijd had om even met Colombien te praten. Zodra meneer Pantalon weg was, rende hij naar boven en klopte op de deur van haar kamer. Laat me binnen, Colombine, riep hij. Je verloofde komt eraan en we hebben nog een heleboel te doen. Colombine deed open. Ze zag er heel bleek uit. Wat zei je? Komt de kapitein hier naartoe? Ik heb hem uitgenodigd. Trek je jurk uit, Colombine, en pak je verfdoos, antwoordde Harlekein. Colombine was zo verbaasd dat ze niet tegensputterde. Ze trok haar jurk uit. Harlequin trok de jurk aan en stopte een kussen onder het lijfje, waardoor het leek of hij heel dik was. Toen stroopte hij de mouwen op, zodat zijn stevige gespierde armen zichtbaar werden. Daarna pakte hij een streng breiwol en legde die over zijn hoofd als haar. Daarop zette hij een hoed van Colombien. Nu moet je mijn gezicht verven, Colombien, zei hij. Je moet me zo lelijk maken dat de kaptein de schrik van zijn leven krijgt. Eindelijk begreep Colombine wat Harlekijn van plan was. Ze klapte in haar handen van plezier. Ze schilderde de wangen en de lippen van Harlekijn vuurrood. Ze was net klaar toen ze voetstappen op de trap hoorde. Daar komt hij aan, ik moet me verstoppen, riep Colombine. Ze wilde onder een tafeltje kruipen, maar dat was te laag. Ze probeerde in de kast te kruipen, maar daar hingen te veel jurken. Wat moet ik doen, hij zal me zien, riep ze. Harlekijn tilde zijn rok op. Vlug Colombie, verstop je hieronder. Er werd op de deur geklopt. Duifje, hoorde ze de kapitein roepen, hier is je knapper verloofde. Harlekijn trok de deur open, sleurde de kapitein naar binnen en gaf hem een klap zoen op zijn voorhoofd. Oh. Je bent nog knapper dan de mensen me hebben verteld, zei hij met een schorre stem. De kapitein staarde hem verbaasd aan. Wat kijk je verliefd naar me, zei Harlekin. Ik ben blij dat ik mijn bril niet heb opgezet, want dan zou je me misschien niet zo mooi hebben gevonden. M mooi, stamelde de kapitein. Ik kan zien dat je mijn haar bewondert, zei Harlekin, terwijl zijn vingers met de wol speelden. Daarom zal ik je maar eerlijk vertellen dat het een pruik is. Ik ben namelijk kaal. Kaal, gilde de kapitein. Colombine deed haar uiterste best om niet in lachen uit te barsten. Ze bonkte met haar hoofd op de vloer van plezier. Wat was dat? riep de kapitein, terwijl hij naar de rok staarde. Dat is mijn houten been, gichelde Harlekijn. Soms schiet het los. Colombine gilde het uit van pret. Daar moet je maar niet op letten, zei Harlekijn vlug. Ik piep zo, omdat ik te veel sigaren rook. Nu, mijn kapiteintje, zullen we over onze trouwdag praten? Maar de kaptein sprong gillend uit het raam. Nee, nee, gilde hij. Ik blijf toch liever vrijgezel. Ik trouw niet met zo'n lelijke meid, al heeft haar vader nog zoveel geld. Colombine kroop onder de rok uit. Ze omhelsde haar Dankjewel, Dank je wel, dank je wel. Je bent zo dapper. Waarom heb je dat voor mij gedaan? vroeg ze omdat ik van je hou, Columbine, antwoordde Harlekijn. En ik kan je toch niet met de kapitein laten trouwen, als ik zelf van plan ben om met je te trouwen. Oh nee, dat gebeurt niet, hoorde ze meneer Pantalon roepen. Hij stormde de kamer in. Zijn kleren zaten onder het stof en zijn hoed stond scheef op zijn hoofd. Eerst springt die idioot de blaaskaak bovenop me en dan vind ik mijn dochter in de armen van mijn bediende. Ik zal je leren ga jongen, riep hij. En hij sloeg haar lekijn met zijn stok waar hij aan haar kon raken. Harlekein rende weg met meneer Pantalon achter zich aan. Maar buiten struikelde hij over de zoon van de jurk en hij viel een paar in het taal. Laat ik je nooit meer zien, schreeuwde meneer Pantalon. Die avond zat Harlekijn onder het raam van de kamer van Colombine en zong een liefdeslied. Maar het raam bleef dicht. Hoe zal het aflopen met Colombine en Harlekijn? Lees en luister verder op bladzijde 49.